En daarbij raakten twee mensen gewond. De afgelopen dagen zijn in China zeker 180 mensen om het leven gekomen door grote overstromingen. Er zijn zo'n 45 vermisten. Door de vele regen zijn tientallen rivieren buiten oevers getreden. Het zwaarst getroffen zijn gebieden langs de rivier de Yangtze. Ongeveer anderhalf miljoen mensen zijn geëvacueerd en tienduizenden huizen zijn ingestort. Het is de natste zomer in China in zeker 40 jaar. In Italië heeft een felle brand een deel van een populaire camping vlakbij Venetië in de as gelegd. Er zijn zo'n 40 huisjes verwoest. Het vuur ontstond vanmorgen vroeg en campinggasten moesten hals over kop weg van het terrein. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is vermoedelijk een gasexplosie. De camping bij Venetië is erg populair bij Nederlanders. Hoeveel er op dit moment zijn is niet bekend. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen afwisseling van zon en wolken. Het wordt tussen 17 en 20 graden. Smiddags, vooral land kans op buien. En dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu ZFM Cinema. Een hele goede avond Bontamotte op deze maandag 4 juli... Tijdstip 21 uur en bijna 3 minuten. Tijd voor CFM Cinema. Filmmuziek dus. Pop, jazz, klassiek, van alles wat. Samengesteld en gepresenteerd door Auko B. Ja, een mooie avond om muziek te luisteren. Een echte zomeravond. Dus. Ja, welke films heb ik het eerste uur op de rol staan? Nou, dat is de film Dollar, Walk the Line, Money Monster, London Has Fallen, Western Muziek natuurlijk. En we beginnen met de hit van de Maal, dat is een nieuwe en die komt uit de film... Uh, Finding Dory en dat wordt gezongen door Sia en dat is een heel bekend nummer, dat is Unforgettable. Unforgettable That's what you Get a God. Ja, uit de film uh, Finding Dory. Uh, een waardige opvolger van de Pixar animatie Topper Finding Nemo. Waarin de tropische vis Dory, die met het korte termijngeheugen van vijf seconden... een zoektocht start naar haar verloren ouders. Mooie, spectaculaire avontuur volgt. Uh, niet alleen door de oceaan, maar ook door de verschillende afdelingen... van het fictieve Maritime Life Institute. Uh, mooie, film, mooie muziek en dat is de hit van de maand. De gezond dossier, ik dacht Australisch, dat is... Misschien dat ik als ik tijd heb dat ik de tweede uur nog wat meer draai uit Finding Dory. Uh, nou ja, uh, zoals te doen gebruikelijk altijd een film waar wat muziek in zit. Uh, dat is deze keer uit de film Pretty Woman, is volgens mij dezelfde keer op televisie. Vallen, uh, Lauren Wood. Ja, en deze gelukkige muziek komt allemaal uit de mooie film Pretty Woman. Dat verhaaltje van uh, Julie Roberts. Die als een hoertje een week moet optrekken met Richard Gere. En van het een komt het ander. En volgens mij was deze film de doorbraak van Julia Roberts. En als je het over de film heet Pretty Woman, dan kan je natuurlijk niet om Roy Orbison heen. Kultfiguur natuurlijk, met zijn donkere bril op. Oh ja, dat doet me denken aan die Duitse uh, zanger. Oh, ook met zijn donkere bril op. Heino of zo. Maar goed, dat, uh, dat slaat nergens op natuurlijk. Dit is CFM. Zandvo. Zandvo. Zandvo. Zandvo. Zandvo. Ja, in het programma C, uh, C, uh, CFM Cinema draaien we natuurlijk oude muziek, nieuwe muziek. En de soundtrack die ik nu uh, klaar heb staan, is eigenlijk een film die een beetje gedateerd het is. Een film uit 1971, een film die heet Dollars. En de muziek is van Quincy Jones. En dat is wel bijzonder, want die, die soundtrack... die blijft gewoon overeind staan. Na al die jaren is het gewoon nog steeds... een hele goede soundtrack. Ik ga eens even kijken of ik hem zo gauw kan vinden. Want ik had hem, dacht ik, wel klaargezet. Ja, ik heb hem. Uit de film 1971 Dollars. Quincy Jones. Shady Lady. <middels> De Amerikaanse veiligheidsbeamte Joe Collins... installeert een geavanceerd alarmsysteem in een bank in Hamburg. Hij laat de zijn vriendin, Dawn Devine, een bankkluis huren... en doet een valse bommelding. Als hij zich daarna als deskundig aanbiedt om de bom onschadelijk te maken... ziet zie ik de kans gewoon om kluizen van drie criminelen leeg te maken... en de buit te verbergen in de brandkast van zijn vriendin. De criminelen laten dat natuurlijk niet zomaar gebeuren. Nou, de film is een beetje gerateerd, maar ik zei het al... de zaantrek van Quincy Jones... Blijft gewoon de moeite waard. En omdat het echt in dat opzicht een, uh, nog wel een uh, bijzondere samenwerking is. Het nog één nummertje. Do it, do it. I keep the out for the tides Misschien denk je wel, ben ik nou meer te op bij Cross the Roads, maar nee hoor... je zit bij CFM Cinema en dit is natuurlijk uit de film... Walk the Line. En uh, dat is een aardige film. Uh, Hoofdrollen uh, Joaquin Phoenix... en Ray's Witherspoon. Een mooie biopic over Johnny Cash. Zijn vroegere liedjes zijn eerste successen. De concerten met de beroemde collega's. Zijn mislukte eerste huwelijk. Zijn drugs- en alcoholgebruik. Volgens de makers vloeide alles... Sorens voort uit de traumatische gebeurtenis uit zijn jeugd. Prima rol voor Witterspoen als de vrolijke opgeruimde June Carter, steun en toeverlaat van de getormenteerde Cash. Phoenix zong heel knap al zijn liedjes zelf, maar wist zijn Oscar-nominatie niet te verzilveren. Witterspoen zong, zong ook en zij won haar Oscar wel. Nou, het is een aardige film. Vrijdagavond, 8 juli, half tien, NPO 3, Walk the Line, ik doe er nog twee nummers uit: Ring of Fire, het grote succes. Oh, uh oh, -huh. Die zijn best wel aardig. Maar ja, de echte liefhebber zal natuurlijk, natuurlijk Johnny Cash het liefst zelf horen. Toch is het een aardige film. En knap dat ze de muziek allemaal zelf gedaan hebben. Joaquin Phoenix en Reese Witherspoon. Ik doe ik er nog eentje. I Go To Jackson. the fire Walk the Line, een mooie film. Trouwens, als je het cd'tje wil kopen... of wil bestellen, dat is niet meer mogelijk. Het blijkt uitverkocht te zijn. Dus wil je er ooit ons aankomen... kijk op een tweedansmarkt. Misschien ligt hij daar wel tussen. Voor een schappelijk prijsje. Uh, Oud en nieuw drijven En een nieuwe film is Money Monster. Een film met George Clooney, Jack O'Connell... en Julia Roberts... En daar gaan we ook wat muziek uit draaien. Uh, Money Monsters. Even kijken wat ik heb staan. Oh ja, dat is wel grappig. Ik ga een paar nieuwe films draaien. Dit is een bepaalde manier van een filmmuziek componeren. Uh, een beetje elektronisch. De openingbel, uh, De muziek is van Dominic Lewis. Money Monster. We luisteren de soundtrack Money Monster film 2016... Uh, geregisseerd door Jodie Foster. Lee Gates, een bekende televisiepresentator... staat dankzij zijn beleggingstip bekend... als de geldguru uh, van Wall Street. Maar als Kyle Butwell door een tip van Lee al zijn geld... en dat van zijn familie verliest... besluit hij om Lee en zijn complete team te gijzelen. De gijzeling wordt live uitgezonden op tv... en de enige die Gates in de studio kan helpen... is zijn producent Patty... In een De race tegen de klok... proberen Lee en Patty de waarheid te achterhalen... over het complot binnen de internationale financiële wereld. Ja, dit soort muziek is van die elektronische filmmuziek. Ik doe nog een klein stukje van één nummer van de, uh, deze soundtrack. En dat is A Human Error. Klein stukje. En dan ga ik naar een andere nieuwe... London Has Fallen. Dat is toch een andere stijl van filmmuziek. Eerst nog een stukje uit Money Monster. De soundtrack Money Monster. Gecomponeerd door Dominique Lewis. Dan gaan we naar een andere nieuwe film. London Has Fallen. Ook een film uit 2016. Engelse film. Uh, ja, Ik ga zo het verhaal vertellen. Ik ga er gewoon wat muziek uit draaien. Andere manier van filmmuziek. Maar één uh, ja, spreek je meer aan dan het andere. De componist van London Has Fallen is natuurlijk een bekende Trevor Morris. Titelmuziek London Has Fallen. Best wel een bijzondere titel in deze tijd. London has fallen uh, sinds de Brexit. Het verhaal. In Londen is de Britse premier onder mysterieuze omstandigheden overleden. Zijn begrafenis is een niet te missen evenement... voor de leiders van de westerse wereld. Maar wat begint als een het meest beveiligde evenement op aarde... verandert in een dodelijk complot om werelds meest machtige leiders te doden? Elke bekende bezienswaardigheid in de Britse hoofdstad en de te vernietigen. Slechts drie mensen hebben enige hoop te stoppen. De Amerikaanse president... zijn hoofd van de geheime dienst... en een Engelse MI6-agent. Ja, film draait volgens mij niet in de bioscoop... maar is wel op DVD te koop vanaf 20 juli. Uh, het is bepaalde stijl. Een lekkere drum zit erin. Ik doe nog twee nummertjes. Motorcade... komen allemaal van de soundtrack uh, London Has Fallen. Ik doe nog een stukje van een nummer Rescuing Asher. Het nummertje duurt, ik zie, na 13 minuten, dus dat gaan we niet allemaal doen. Ik doe een klein stukje. Verschillende stijlen ook in de uh, soundtrack uh, uh, componeren. Het is totaal anders dan de uh, Money Monster, die elektronische soundtrack. Ja, ik zie dat het eigenlijk alweer tijd is voor wat western muziek. Dus uh, laten we dat maar mee uh, beginnen. Uh, wat heb ik hier staan? Uh, Mario Magliardi. Dat is wel aardige muziek. Ik uh, uit de film Matalo, een western theme song. grappig aan deze muziek. Dit is dus een film uit 1970. met Talo, het is echt een western. Maar je ziet gewoon dat die Mario Magliard die gewoon popmuziek gebruikt. Ik doe uit diezelfde film nog eentje. Under the Sun. Ja, een bijzondere film is dat. Martalo, een cultfilm. Een western dus. 1, 1, 1, 1970. Muziek van uh, Mario Migliardi. En dat is eigenlijk zeker de moeite waard. Dus zie je ooit eens een uh, LP liggen... met deze de songs erop. Martalo, meenemen. Want die is echt uh, zeer bijzonder. Maar hij heeft ook meer gemaakt. Hè, ook wat makkelijker in het gehoor liggende. Ik dacht dat ik deze ook... Uh, uh, vorige week gedraaid had. Van uh, de film Pray to Kill and Return Alive... Hoest dat man omdat het zo mooi gezongen wordt. <mog> Do you know about that man? Maybe he'll try to put you down. Parten. En hier zat een mondharmonica in. En dan kom ik bij Martijn Lutmer. Uh, ja, toen ZFM 25 jaar bestond... toen waren we ook in een groot Jesu, en daar heeft Martijn Lutmer op zijn mondharmonica gespeeld. Maar dit is een nummertje uit een film wat hij speelt. Le Parapluie de Cherbourg. Martijn Lutmer. Laatste nummer. aan het eerst uur van CFM Cinema. En dit zijn natuurlijk de klanken van Martijn Lutmer... van Le Paris De Cherbourg... die een fantastisch film met Catherine Deneuve... in de hoofdrol natuurlijk. Dit zit niet in de film, maar dit is nagespeeld. Hè? Dat doen we ook wel eens een enkele keer. Ik hoop dat je twee uur er ook weer bij bent... met allerlei mooie muziek. Muziek van Blondie, van American Ziggolo. de film Just a Gigolo... met David Bowie, uh, Pasadena Roof... Marlene Dietrich... Uh, Secret Life of Pets, dat is de nieuwe film met de muziek van Alexandre Despla. fantastisch mooie muziek. The Painted Veil, The Nice Guys, Robin Hood, nou heel veel. Tot na de klok van Tine.